Sorry. Is waar in si huis? Ik versta je niet. Wa waar waar staat dit huis? Dit is het Diakonessehuis. Op de... Overtop? Nee. Bij Naarden. Oh, nee. Bij de Vesting. Hm. Bij de Rijksweg. God, wat een einde. Moet u uw thee niet drinken, vader? Nee, ik wil geen... thee. Wilt u dan een mandarijn...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 Toen Do doet u het nou maar om ons een plezier te doen? O, vooruit dan maar. Zullen wij dan maar niet even weggaan? Bij mal blijf u hier toch eens? Nu nog sloffen. U lijkt wel een ja. provo. Misschien bent nee. u wel een provo. En dan nou moet u proberen recht overeind te gaan staan. Diep halen. Zo, recht overeind. Nog wat. Prachtig.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 Er is niet veel meer van over. U lacht mij aan. Niks hoor Ja Jawel. Nee. In bed ben je nog heel wat. In een stoel ben je niks meer. En dan moet je ze straks horen. Oh, geweldig.